van een jongen die op school van de meester straf had gekregen. Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd, want hij meende dat de ijsbeer ergens anders vandaan kwam dan uit het noorden. Want de ijsbeer komt toch uit het noorden. Hij maakt muziek. Zoals we die nooit hoorden Hij heeft het helemaal niet koud En draait een plaat voor jong en oud Dat is het werk van de ijsbeer uit Hoogkerk Ik zat in de vierde klas van de lagere school en de meester vroeg mij op een dag Zeg Jan Weet jij waar de ijsbeer vandaan komt? Jazeker meester, die komt uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester, Jan, je hebt je les niet goed geleerd joh. Maar meester, wat ik zeg het is waar. Luister maar eens goed. Want de ijsbeer. Zoals men die nooit hoorde. Hij heeft het even niet koud en draait een plaat voor jong en oud. Dat is het werk van de ijsbeer uit Hooger. En toen vroeg de meester mij: Jan, wat voor een geluiden maakt die ijsbeer dan? En ik zei. Nou meester, hij praat als een mens en hij kan ook nog platen draaien. Echte Hollandse platen. En als de politie hem ziet, dan pakken ze hem op meester. Jan, zei toen de meester, waar haal je een hemelsnaam zo'n onzin vandaan? En ik zei, luister maar eens goed meester, dan kan jij ook nog wat leren. Want dit ijsweer komt toch uit het noord. See, so